Joris Stubinetski met het NOS Journaal. De krijgsraad in Suriname. Krafzaak over de decembermoorden opgeschort. De raad wil eerst antwoord op de vraag of de amnestiewet die onlangs is aangenomen in strijd is met de grondwet. De vraag wordt voorgelegd aan het openbaar ministerie en een nog op te richten constitutioneel hof. Pas als er een uitspraak ligt besluit de krijgsraad of het proces wordt voortgezet. Op het spoor bij de Belgische stad Namen dreigt een explosie na een botsing tussen twee goederentreinen. treinen. Uit een van die treinen lekt een giftige en ontvlambare vloeistof. Bij de botsing zijn de twee machinisten licht gewond geraakt. De ravage op het spoor is groot, meerdere wagons zijn ontspoord en de Belgische brandweer heeft de omgeving ontruimd. De Europese economie krimpt dit jaar, maar volgend jaar is voorzichtig herstel in zicht. Dat heeft eurocommissaris Reen gezegd. Hij verwacht dit jaar 0,3% krimp. Voor volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. Nederland kan volgens Reen in 2013 ook weer groei verwachten, namelijk 0,7%. Een rechter in Utrecht heeft 13 hooligans van FC Utrecht veroordeeld voor de voetbalrellen rond de wedstrijd tegen Twente in december. Een 41-jarige man uit Apeldoorn kreeg zelfstraf van 6 maanden voor het gooien van een steen naar een agent te paard. De andere straffen variëren van een gevangenisstraf van 4 maanden tot werkstraffen van 60 uur. Drie verdachten zijn vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs was. Georgië heeft de verdachte van een roofmoord op een juwelier uitgeleverd. De 19-jarige jongen kwam vanmiddag aan op Schiphol. Hij zou samen met een andere de juwelier in Den Haag hebben overvallen en neergeschoten. Op de Georgische TV bekende de jongen dat hij geschoten heeft. De juwelier overleed aan zijn verwondingen. Het weer, vanuit het westen steeds meer zon. Vanavond is het vrijwel overal droog. Morgen af en toe zon, door dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Er staan 35 files bij elkaar, 130 kilometer. Ik geef een overzicht van de files vanaf 5 kilometer lengte. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afritpuntschoten 5 kilometer. De A4 hoogvliet richting Vlaardingen is helemaal dicht tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. Dat komt door een ernstig ongeluk. Het verkeer staat daar helemaal stil. Maar omdat de weg vanaf knooppunt Benelux al dicht is, staat er ook een flinke file op de A15 vanuit Europoort tussen Rosenburg en knooppunt Vaanplein 13 kilometer. Dan de A12, Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 5. A16, Breda richting Rotterdam bij de randweg van Dordrecht 6. De andere kant op tussen Zwijndrecht en Knoop en Klaverbolder 5. A20 naar Gouda bij Nieuwe Kerk aan de IJssel 5. Door een ongeluk, er is daar één rijstrook dicht. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 8 kilometer. Tot zover de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 Ja, One Direction, het favoriete beetje van Toby En daarvoor dus Lex met, uh, natuurlijk met Bangorang en als was Het favoriete bandje is, van Green Ja, dat is waar Het is geen band, het is een DJ, maar goed Tim, ben je uh, achter de telefoon of aan de telefoon of in de telefoon, ben je er? Ik uh, zit in de telefoon, kijk nou, goedemiddag goedemiddag de Formule 1 update natuurlijk hè uh, Brand ja. los maar meteen Wat zegt u? Brand los maar meteen, gaan we u ja, zeggen? Gaan we u ja, zeggen, inderdaad Ja, dat moet kunnen toch nou, uh, goeiemiddag allereerst uh, jongens. Dit weekend is de race van uh, Spanje. Het is alweer drie weken geleden dat we in Bahrein waren. Dus het is wel weer eens tijd voor inderdaad een Formule 1-update. Uh, op het circuit uh, de Catalonia vlakbij Barcelona wordt alweer de vijfde race van het seizoen verreden uh, dit weekend. Uh, vorig jaar was het de leider in de WK-stand. En de regerende wereldkampioen Sebastian Vettel die voor Red Bull Racing de winst in de wacht uh, sleepte. En op dit ja. moment ja, gaat nog uh, de nog jonge Duitser naar de winst drie weken geleden in Bahrein aan de leiding. Dus... Uh, het wordt misschien toch wel weer een Vetteltje dit jaar. Ik hoop zo voor niet, maar je weet het nooit. Sebastiano. Dan gaan we meteen maar door naar de vrije training uh, van vandaag. De twee vrije trainingen vanmorgen was de eerste uh, van dit weekend. Verrassend genoeg was het lokale held en Spanjaard Fernando Alonso die de snelste tijd klokte. Uh, aan het begin van de training was mm -hmm. Sebastian Vettel die uh, lange tijd de eerste plaats bezet hield. Ja. Echt Alonso kwam uh, vrij gemakkelijk over die tijd heen en niemand kon die tijd meer te pakken nemen de eerste vrije training. Dus Alonso die werd uh, ja, naar, uh, naar de zin van alle Spanjaarden natuurlijk uh, lekker eerst op het thuiscircuit van hem. Mm -hmm. uh, Vettel werd uiteindelijk wel tweede en verrassend was de derde plaats voor Japaner van Zauber, Kamui Kobayashi. Hij liet uh, de, derde, de derde tijd noteren ja. en maakte dus de top drie compleet. Uh, ook leuk om te zien was dat er bij deze eerste vrije training weer nieuwe, vier nieuwe testrijders te zien waren. Vertel. Onder uh, Valtteri Bottas, die in de Williams een hele nette vijfde tijd liet noteren meteen, dus dat was uh, ja, heel netjes van hem. Um, de beide Force India's, voor jou natuurlijk belangrijk, ja, zeker. respectievelijk 9e en 10e. Middenmoot. Um, ja, dat is toch wat minder eigenlijk. Zaten we wel hoger uh, ingeschat. Maar ja, goed, uh, vrije training zegt natuurlijk nooit, uh, nooit heel veel. Uiteindelijk zal de race toch wat uh, moeten gaan bepalen. Uh, bij de Lotus uh, met Gauchon en Raikkonen vond ik ook enigszins tegenvallen. Die werden 7e uh, en 8e. Ja, dat hadden ze toch beter kunnen doen, denk ik. Omdat zij juist altijd uh, snel zijn in de ja. vrije en de qualies. Maar goed, misschien dat ze dat uh, zondag weer uh, recht kunnen trekken en eventueel morgen al tijdens de kwalificatie. Dan gaan we even kijken naar de tweede vrije training van vandaag. Uh, Sebastian Vettel moest ook tijdens deze vrije training de tweede tijd uh, als genoegen nemen, zeg maar. Uh, Ditmaal is het Jensen Button die hem te snel af was. Ja. Het verschil is uh, wel vrij minimaal, uh, net iets meer dan een tiende van een seconde. Dus het lijkt erop dat zowel bij de McLaren's als bij de Red Bulls de upgrades uh, van de afgelopen weken een succes zijn. Er zijn een aantal testdagen geweest uh, in Mugello, geloof ik. Ja. Um, waar lekker getest werd en wat upgrades uh, voor de auto's uitgevoerd konden worden en die hebben ze dan uh, ja, ook meestal wel doorgevoerd mm -hmm. en het gaat dus goed bij McLaren naar Red Bull mm -hmm. uh, echter al altijd voorbarig mogen we natuurlijk niet zijn want het is immers slechts vrijdag dus uh, het is opvallend dat Butner zo snel is want aan het begin van de training uh, klaagde hij uh, over de, over de boordradio nog over onderstuur dus dat, uh, dat, dat was natuurlijk een probleem maar uh, dat heeft het team kennelijk snel opgelost want hij werd uh, netjes eerste uh, teamgeno teamgenoot Hamilton werd vierde uiteindelijk die in de eerste vrijtraining uh, ja, ergens rond, rond de tiende plaats vond, ja. dus dat was niet zo. Uh, ja, de, de, beide Mercedes'en waren goed bezig en Rijkonen werd vijfde, dus de Lotus loopt toch ook wel weer hard. Mm -hmm. uh, opvallend was de veertiende stek in deze tweede vrijtraining van Fernando Alonso, die dus eerste was in de eerste vrijtraining. Dus de upgrade van uh, Ferrari blijkt dus niet echt heel erg voorbaren te zijn. Uh, en nog even voor jou, de Force India's zijn ja. nu tiende en vijftiende. Ah, dat is ja, wel ik een maar. tegenvallertje, vind ik. <laughs> ja, je oh, wel. Daar baalt hij van, hoor. Ja, nou, het ligt <laughs> de stelen nog weer wakker. Omdat mijn Force India's het niet goed doen. Nee. Gaat me in Ja, nou, ja, je weet het. Het is een ja. vrijdag natuurlijk. Dat is waar. En op zaterdag zijn ze altijd net weer wat beter. Ja, dan meestal wel, ja. ja. Dan hebben we nog een paar leuke nieuwtjes voor jullie. Vertel! Uh, Sauber en Chelsea, uh, die zijn een verbond aangegaan. De Engelse voetbalclub Chelsea... Uh, en Sauber zijn een opvallende samenwerking aangegaan. Het logo mm -hmm. van Chelsea, uh, de finalist van de Champions League, prijkt vanaf uh, nou ja, aan het weekend op de bolides van Sauber. En reclameuitingen van het Voelen 1-team zullen in het, uh, in het stadion Stamford Bridge uh, te zien zijn. Uh, de voetbalclub van de Russische miljardair Roman Abramovic ja. en de Zwitserse renstal gaan vooral op commercieel gebied samenwerken. Daarnaast willen ze informatie uitwisselen op het gebied van sportwetenschap. Mm -hmm. dus eigenlijk is het gewoon een, een commerciële ja. sportsamenwerking. Dat is een, heel, een ja, hele bijzondere. Sorry? Een hele bijzondere samenwerking is dat dan? Ja, op zich wel, ik heb het nog nooit eerder gehoord. Ja, je hebt natuurlijk wel uh, een club rondrijden. Ik weet niet of die nog bestaat trouwens, maar dat was vroeger wel zo, waarbij de teams allemaal verbonden waren aan voetbalclubs. De Superliga. Uh, Super League Formula is dat inderdaad. Ja. Ik weet niet of dat nog bestaat. Uh, verder hebben we nog een leuk nieuwtje over Rubens Barrichello. Uh, die heeft jarenlang als tweede man uh, in het Ferrari-team rondgereden naast Michael Schumacher. Mm -hmm. En uh, die gaat uh, de Indy 500 rijden over drie weken in, uh, in uh, Indianapolis. Ja. En uh, ervaring zegt niet alles in de autosport, want hij heeft al 19 jaar lang in de Formule 1 gereden en ruim 300 Grand Prix gereden. En toch moest hij nog een uh, rijbewijs aanvragen voor die Indy 500. Hij moest gisteren ja. gewoon rijexamen doen en uh, later op deze maand wordt hij verreden, die wedstrijd. Hij slaagde na een stuk of 10, 10, 15 rondjes uh, oefening op de oven van ja. de Nippers Motor Speedway. En de laatste 15 rondjes reed hij zelfs op topsnelheid wat gemiddeld boven de 336 km per uur ligt. Je zal maar botsen. Ja, je zal maar botsen. Dat gaat nee, nee. vaak fout. Dan hebben je we hebben het vorig jaar Dan Weldon zien overlijden. die reed op de Las Vegas Motor Speedway zichzelf dood. Maar echt een meest verschrikkelijk ongeluk. Dus dat, uh, dat is misschien nog wel uh, spectaculair dan Formule 1 af en toe. En dan als laatste nieuwtje hebben we nog uh, het bericht uit het kamp van Volkswagen. Oh. Uh, we hadden van Volkswagen vernomen dat ze waarschijnlijk, of nou, laten we zeggen misschien in 2014 mee zouden gaan doen. Ja. Maar ze sluiten nu uit dat dat op de korte termijn mee gaat doen. Uh, dat komt omdat de Duitse autoconcern zich volledig gaat richten op het aanstaande debuut in de WRC, oftewel World Championship of a Rally. Uh, Volkswagen doet vanaf 2013 mee aan dat wereldkampioenschap En uh, mm -hmm. ja, drie jaar geleden konden ze dat dus aan om mee te doen in Formule 1 ja. Maar met het oog op het nieuwe motorreglement die wordt doorgevoerd zal dat niet doorgaan Wat mij betreft jammer, want volgens mij is dat wel op zich een heel groot concern is het Misschien dat die wel een uh, leuk team op kunnen bouwen, maar dat gaat dus niet door Ja, dat is jammer um, Ja, zeker Mogen jullie hartelijk bedanken voor deze Formule 1 en graag tot de volgende race En dat is in Monaco geloof ik hè? Ja, over twee nee. weken in Monaco dus iedereen morgen kijken naar de kwalificatie om 2 uur middags en zondag om ga één uur. Ja, ik doen. En om 2 uur sta ik op RTL 7. Ik ga het doen. doen. Hé, hey, dankjewel. Ik neem me voor vrij. Jij ja, Ongelofelijk. <laughs> Ongelooflijk. Succes nog, uh, dankjewel, dankjewel. Vult jij ja, ook veel succes met je hockeywedstrijd natuurlijk? Uh, ho hockey, honkbal. Honkbal? Het is allebei met een steek. Ja, als, we, als we gaan schelden moet ik gewoon zeggen hoor. Oké, okay, is goed. <laughs> wij gaan even luisteren naar de nieuwe danceplaat van het weekend in natuurlijk. Het is uh, een goeie, hele goede. Het is namelijk affiche. Ja. <laughs> yeah. Zo goed weinig, niet gehad. Ah. Het is een affiche met de silhouette. En het is echt een aanradertje doe je nou? Nee, zo je ja, oh, oh, Kobe en techniek. Het Ik, gaat vind goed goed, Ik vind hem niet leuk. Ik vind het niet leuk, dus Ik vind hem wel leuk. Nee. Het is een leuke ding, Nee, we doen hem niet Maar meer. goed, jij vraagt al de hele tijd, want ja, we, hebben nog geen we hebben wel camera's in de studio, maar die doen het nog steeds niet nee uh, voor de studio. Nou, ze doen het wel, thuis, maar ze staan dus nog, nog niet op ja, de site. inderdaad. Um, maar die komen binnenkort wel, maar ja het is misschien een heel leuk radio momentje hierdoor. Niet een leuk tv en radio momentje natuurlijk. Mm. Maar jij vraagt al de hele tijd, wat vraag je nou al de hele tijd? Nou, jij kwam binnen met een Albert Heijn-tasje. En daarin zat een een knal, echt knal oranje Barcelona SC shirt, Barcelona shirt. Ja. Ja, ik Van moet maat niet bekennen ja, helemaal, het is gewoon L oh. <laughs> okay. maar ik, ik moet maar gewoon, maar ik gewoon jouw maat. oh ja. oranje Barcelona, het klopt het waarom heb je anders. bij je? nou kijk, ik was gisteren dus bij de B3 Experience in, uh, in, in Overveen Arnhem daar bij, bij, de, ja. bij de A Experience de B3, de B3 experience. Je kent ze wel de B3, de B3 ja. van Allianz, ja. Maar ja, ik kon het niet laten, weet je. Ik heb al heel veel prijzen gestolen in mijn carrière. Nee. Uh, een prijs, de, de, de UEFA Cup en zo, Die, die heb gehad, een, zo. Ja, heb je ook een keer bij Ajax uh, gehaald. In 2001 was dat toch? Ja. ja. En ik heb nu weer hetzelfde gedrag vertoond. Nee. En, en ik heb de schaal van de B3 van dit seizoen gestolen. Niet. Ja, echt. Omdat ze kan. Nou, laat me zien dan. Ja, ik heb hem gestolen, echt. Gestolen. <laughs> <laughs> ja. Uh, sorry. Daar is -ie. Heb je er spijt van? Nee, nee, deze ga ik... Uh, kijk, had hij natuurlijk door IJmuiden willen rondlopen met... Uh, ik heb hem gewonnen en zo. Maar, eventjes een gek... is natuurlijk een gek mannetje van gisteravond. Maar, bij deze, Tobi... Want jij maakt het deel uit van die B3, geloof ik. Mm -hmm. Toch? Ja, en absoluut. zeg ook een medaille. De, deze mag je wel houden. Die schaal wil ik terug, maar deze ga ik Je Dankjewel. Zit een medaille omdat je kampioen bent geworden. Ja. Nou, wat leuk. Alsjeblieft. Dankjewel. Maak je schaal terug? Nee. <laughs> Oké, okay, top. Nou die. Uh, nee, ik zo. kom zo meteen langs met bitterballen. Dus is deze is echt hartstikke. Oh, top, handig. ja. Bootrammenbordje. Ja. mooi toch? Um, en in de studio, dat weten de mensen ook nog niet, omdat we nog steeds geen camera's hebben die het doen, is een heel groepje met uh, leerlingen van welke school? Haagenveld. Het Haagjeveld. De het Haagjeveld. <laughs> ja, man. En, en hoe is die school? Waar ligt die eigenlijk? In Haarlem waarschijnlijk. Heemsteden. Heemstede. Oh ja, bij de. Uh, ja, daar. Bij de haven. Bij de haven. De haven van Heemsteden. Het water. Dat water bij de haven. Ja, ja. Nou, meestal is er haven en water, dat is altijd hetzelfde. Ja. Maar daar ligt het toch ongeveer bij, eh, vaak bij de dreef, ergens in de buurt? Nee, in de buurt, misschien. ja Nou, dat weten we toch weer. Wel. Um, wat doen jullie hier eigenlijk? Wij lopen hier eh, stage. Ja. Het moet vrijwillig zijn. Nou, hier krijgen we niet betaald, dus dat komt goed uit. <laughs> dat, dat ken ik, ja. Ik word hier ook nog niet betaald. Nee, en. Nee, eh, niet. Nee. Oh. Ja, dus we moesten, moesten even deze stageweek invullen met eh, keihard werken natuurlijk en on ontscannen. Mm -hmm. Gaan we gelapt ramen gelapt, een eh, programma voorbereid, wat waarschijnlijk niet wordt uitgezonden, maar je weet het nooit. <laughs> en eh, nou, dat een beetje. Ja, de, dit programma is trouwens het best voorbereide programma in heel Zandvoort, uh, heel dat je het weet. <coughs> um, maar, <laughs> hoe is het geweest? Ja, ik, ik vond het persoonlijk wel uh, vond, vond lachen. Je bent ja, nu je een echte radio-dj, wou je zeggen. Ja? Je bent nu echt iemand die op de radio Ja, je hoort me kan. nu op de radio, dus ik ja. vind het wel uh, best aanwezig. is goed. Ik ook goed. En, en naast je, of, wie ben je überhaupt? Ja, wat is ik ben uh, Simon de Jong Kijk, En Naast je staat. Niet uh... anders. Ja, ja. <laughs> uh, ik ben Lex Hagens en uh, ja, ik ben uh, ook weer uh, vanuit Haagveld en ik doe dezelfde stage. En, en het bevalt je ook nog steeds lex? Ja, Lex ken ik al van Albertijn. Dus... Ja, ja. <laughs> Leuke informatie. <laughs> de plek waar vrienden worden geboren. Het uh, is een enige plek waar hij misschien wel vrienden heeft. <laughs> <laughs> ik word gewoon helemaal afgekomen. Uh, je... <laughs> Ze zijn net als ik. Ja. Uh, nee, uh, hoe bevalt het je? Bev ja, ik vind het wel leuk. Ja. Vind je het echt leuk? Ja, ik, uh, ja om, uh, de baas hier, de manager volgens mij, die uh, heeft ons al aangeraden om een radioprogramma in de zomer te mogen komen maken. Zo? Dat zijn nog nooit gedaan. Zeg hij tegen iedereen komen. hoor. <laughs> ik ben hem een keer tegengekomen in IJsselom, zei hij het ook tegen me. Zeg ik twee bolletjes. zei hij: Jij de <laughs> radiomaker hoor. Vrij wanhopig waarschijnlijk. <laughs> Oké, okay, de volgende. Misschien oh. kan de microfoon iets meer naar je toe trekken. Ik ben Armand Zelfplannen, ook van AVL. Ik ben ook hier voor deze stage. Ja. En bevalt het je ook? Gewoon weer dezelfde vraag. Ja, veel afwisseling worden. We hebben originele vragen. Ja, daar zijn wij van. Maar het is wel leuk, je hebt ook dingen geleerd. Ja, wat hebben jullie eigenlijk echt gewoon geleerd? Wat je denkt van, nou daar heb ik nog wat aan verder in mijn leven? Ramelappen. Ja, dat komen jullie ook. Maar ze zijn nog nooit zo schoon geweest. Dat is waar. Oh jammer, van de strepen die erop zitten, maar voor de rest... Uh... Maar, maar jullie mochten zelf kiezen waar jullie je stage deden. Ja. Waarom hebben jullie hier gekozen? Nou, uh, Lex, die uh, kwam op het idee. Het is lekker rustig, je hoeft niet je heel veel te doen, je moet lekker uh, rustig aan. En het is uh, in de beurt. Ik deed hem toen ook bij de radio, wist je dat? Bij ik ook? Ik deed hem bij Haarlem 105. Nou, ah, zegt een de radio. hè? Ja. Gelijk ontslaan, weet je. Nou, overlopen van Haarlem 105 hier naartoe, dus dat is het weer positief. Ja, oké. Okay. We hebben ook een andere... Ik kreeg croissantjes. Hadden jullie croissantjes gekregen? Nee, Ik heb We een cola. Nee. Cola. Nee. Ja. cola. Cola? Ja. Van de buren, ja. Van de buren? Ja. ja. Oké. Okay. Ik, ik hoop het dan volgens mij. Als ze nu luisteren, buren, ik heb wel borst. Dus. Maar um, zit hier een vervolg in, in deze week? In deze week? Nou, Simon en ik vonden het sowieso wel leuk om misschien nog een keer... Hey, waar ga ja. je mijn naam opeens doen? En wat gaan we doen? <laughs> ja, om, het, uh, ja, om het misschien nog een keertje te doen ergens in de zomer of zo, als we ja. die tijd hebben. En dan, uh, in de vakantie. Ja. Elke nieuw, of al het nieuwe bloed is welkom natuurlijk. Hè. Um, jullie gaan zo dat ik de, vanaf eigenlijk nu, precies nu, Gaan jullie het programma een soort van half uur overnemen. Ah, ja. Um, oh. Ik ah. verwacht uh, heel veel dingen eigenlijk. Ik weet niet wat ik verwacht. Um, jullie hebben sowieso in ieder geval zo'n interview met Barbara Barend, uh, sportverslaggeefster. Ja. Um, ze heeft een eigen voetbalblad, dat heet Helden. Mm -hmm. Daar kun je dingen over vragen, ja. dus onthoud helder goed, goed. Um, En je kan er wel, nou eigenlijk alles over de Eredivisie vragen Van uh, Klaas-Jan Huntelaar die er ooit heeft gespeeld Tot en met nu Bas Dos, die waarschijnlijk naar Wolvesburg gaat Sterker nog, het zou um, maar Nou Bas Dos heeft natuurlijk net, niet, die heeft net gezegd dat het niet echt was. Jongens, wat dacht je van zo meteen? Ja, maar dat weten ze het in ieder geval, Oké, okay. geef ze vast voorinformatie Maar goed, even over die Eredivisie gesproken uh, Karim, ik heb dit uh, dingetje van je gekregen, deze schaal ja, maar, maar jij, jij bent natuurlijk ook de coach van ja. mij. Ja. Dus eigenlijk vind ik dat wij samen nu eventjes net als die eredivisiehuldiging Dat we altijd doen. Waarom? Gewoon net als Ajax even die schaal omhoog. Hier aan vast. En dan komt ie. Uh... <lacht> en, en dit was? Dit was de eredivisiehuldiging Ik vond het prachtig. Ik ook. Ik uh... ja. <laughs> Dit was een toevoeging aan de nou, show, bedoel de je? de muziek doet het niet, dat is een beetje. <laughs> ik en techniek. Het gaat altijd fout. Um, je kan vast je USB-tje erin uh, proppen, want jullie hebben natuurlijk ook muziek. Ga ik mijn muziek heel even afsluiten. En nu kan je me in doen, bij Toby. Toby staat daar, Toby is... Uh... Ja, ik ben van de techniek, ik sta hier. <laughs> Toby en techniek, dames en heren. Laten, het, laten we het niet doen. Nee, maar... Ik, ik had, ik, ja, je kan veel zeggen, maar toen ik dit optreden had, weet je wel. Toen had ik één nummer gezongen en toen begon jij meteen met je muziek te gooien. <laughs> maar ik had net... Terwijl ik nog twee nummers moest. Hè, Toby? Ik dacht ja. net met die schaal. Ja. Kijk. Als je die schaal doet bij de eredivisie, dan krijgen ze altijd een huldiging en dan krijgen ze de intro van de eredivisie. Ja. Ik denk, ik geef jou die schaal. Want wij voetballen in ik, de eredivisie. Ik start die muziek van de eredivisie en je ja. hebt een soort van huldiging, maar de techniek staat mij weer in de, in de in steek. In de steek, inderdaad. Um, ja, de techniek staat ons altijd in de steek. Nu ook weer. Maar eens. het maar feit ja. dat hij de techniek regelt, dat wil dan toch wel zeggen dat jij er nog veel slechter in bent. Nee, hij zit dichter bij de computer. Anders moet ik zo over alles heen... Hé, uh... ja. hey, wacht, ja, ik hem. daar? Dit is een grote woonkamer, Lex. Ja. Een hele grote woonkamer zelfs. Ja, ik zie. Hebben jullie enig idee hoe jullie usb heet? Iets met... De, hij is van de CITO. Iets met CITO. Ik weet geen flauw idee hoe ik het heet haal. Probeer jij maar eens goed in, anders. Gaan wij even... Doe je best is. Dus. Hij kan het echt niet, hoor. Lex, ga ze helpen. Wacht, nee, ik, ik kan... heb hier een stokje. Dan kan je slaan. Zit hij er nou in? Hij zit erin! Haal ons er anders even uit! Hij is echt.. Die jongen die kan echt vrij weinig Nu moet ik het hier helemaal lopen vol doen Zoals altijd, Zoals altijd. En Vertel een ja. leuk mopje dan Doe eens even... Nou daar zijn hij van, huis van de grappen Doe ze een grapje tegelijkertijd. tijd Nee, doen we zo meteen en Lex, vertel ook even grapjes? Lex, vertel je ja. één van laatst Ja, Lex, uh, vertel jij zijn een grapje hoor Vertel eens een leuk grapje man Ik weet van niks Lex, weet van niks uh, Voor de mensen die dat het een beetje rommelig vinden We moeten dus nu even alles om switchen, om switchen. daarom dat het een dus beetje... Even, je kan vijf minuten weg wegzetten, als je weer terug bent heb je, heb je niks gemist. is onze tip. Jullie tip? Om gewoon mijn luisteraars weg te <lacht> jagen Nee, dat is ik, um, ik hij pakt hem niet, dat is leuk. Um, wat gaan we doen? Keer proberen. Nog even één keer proberen en kijken of hij het wel doet. Ik denk het... Wat denk je? Niet. Okay. Gooi onze er maar weer in, Toby. Ja? Ja. Dan loop ik alweer die kant op Die hele boswandeling Ongelooflijk um, Even kijken hoor Kijk, nu doet hij het wel Als het goed is Ongelooflijk Kijk, dit is radio hoor Ja, kijk, daar hebben we muziek Gaan we even naar de Weekend Hit Luisteren anders Als Toby van die muis afblijft. blijft Toby blijft af Maar, jongetje Dat is namelijk van Bluff En Bluff heeft een nieuwe plaat gemaakt En dat is uh, later als ik groot ben en uh, als je een beetje van rok houdt en een beetje van Nederlandse rok, dan uh, zit je goed bij Bluff. En ook weer bij deze plaat. Ik was eruit, het kwartje gevallen. Het klap wiekte nog na. Maar ik wist wie ik zou worden. Ik liet ze los, de koude getallen. Ze wezen me nog na. Maar ik vond op Zat erin, maar het viel er niet komen. En als het goed is gaat op dit moment de telefoon over het duurt altijd heel even voordat de telefoon overgaat natuurlijk Dit mobiele nummer is niet bereikbaar Ze is niet bereikbaar, geweldig Oh, het zit wel echt mee vandaag um, Kun je nog één keer proberen, Toby? Toby is hier natuurlijk ook de telefoniste Alle oh, vrouwelijke techniek te maken, niet. Alle vrouwelijke dingen zijn voor Toby Bij deze show. Even kijken, we gaan meteen even meteen iets anders Kijk, ja hoor, hij doet het Hij doet het, ja, ja. Toby, je bent aan het bellen Oké, okay, je kan nu de telefoon neerleggen Ga ik hem hier weer open ze belt ons terug op dit moment. Het is ongelooflijk. Het gaat altijd zo, hè? Bij Piet ook zo, gaat hetzelfde. Heel even wachten. Toby, heb je anders uh, heel even vijf seconden die grappen? Nu? Nu? De grappen? Ja. Moet je wel even naar de microfoon gaan? Nee, dat doe ik nu toch gewoon grappen. Oh, wacht. Die wil natuurlijk. Uh... Even voorlezen. Ja, hij wil ook natuurlijk eventjes uh, zijn favoriete muziekje. En. die komt er nu aan. Nee, dat is de verkeerde. Oh, wacht. Ik weet nog wat het fout gaat. Ik niet. Ik heb twee dingen openstaan. Het gaat heel goed vandaag. Het is fout! Oké. Okay. <laughs> <laughs> Afgelopen week was het natuurlijk het nieuws van Timochenko, de Oekraïense politica die nu in de gevangenis zit. Ja. Zij is in hongerstaking gegaan omdat ze een betere behandel behandeling wil in de gevangenis waar ze nu zit. Mm -hmm. En uh, Jan Kees Jager wil ook een betere behandeling in de, in de Tweede Kamer. Maar ja, dat duurt nog 20 jaar voordat hij eindelijk, voordat hij eindelijk is uitgehongerd. Dus dat gaat nooit werken. En Cabretier en PSV-supporter Theo Maas heeft de kampioenschaal van Ajax gestolen. Om, uh, omdat hij de PSV de prijs meer gunde. En nu zijn een paar Ajax-supporters naar PSV gegaan om daar een prijs te vinden. Maar echt onvindbaar daar een prijs. Dat kan je <lacht> gewoon niet te doen. El Lange Frans neemt een nummer op met Willem Holleder. Die gaan samen een nummer opnemen. Nou. En uh, nou ja, al bij het eerste live optreden ging het natuurlijk mis Iedereen rende in paniek weg toen Willem Holleder zei dat hij de tent ging afbreken <lacht> En door de invoering van de wietpas in Noord-Brabant en Limburg Gaan ja. nu al, al die Duitse wiettoeristen naar Nijmegen toe Om, uh, om daar hun wiet te halen Maar wij in Noord-Holland hoeven ons geen zorgen te maken hoor Want in de Tweede Wereldoorlog kwamen die Duitsers ook niet voorbij Nijmwegen <lacht> Het bent te hard dit gewoon, weet je President Obama zei afgelopen week dat hij voor het ho homo huwelijk is. Ja. En uh, nou, nu zal er natuurlijk een hele hoop gaan veranderen in Amerika. Zo wordt uh, Texas wordt Tex-ass. En Ohio <lacht> gaat waarschijnlijk o homo heten. New York wordt New Jerk. En L.A. wordt L.A. The Voices waarschijnlijk. <lacht> dat waren ze. Ben jij trouwens uh, blij dat het homohuwelijk aan een keertje is toegestaan in Amerika? Nee, ik woon niet nou, in Amerika, Amerika en ik ben niet homo, dus... Jammer. Dat vind ik gewoon jammer Ja, dat ben ik dat, Ik dacht dat jij Het is faal! Ja, wel vernieuwd. Dat je het weet Probeer Barbara nog eens een keertje te bellen Dan doe je tenminste iets nuttigs dit is zijn vaste blokje met grappen Oh man, ik heb eh, genoten hier Ik ook Ja, ik weet zo niet Hij is echt heel echt. Die jong kan alles Multitasken, jeetje Behalve bellen En dan Wat ze opnemen Dat gebeurt nog nooit bij hem. We gaan het weer proberen ja, hij gaat over. Dit mobiele nummer is in gesprek. Heel lang. Ongelooflijk. Hij is in gesprek. Um, zullen we gewoon muziek gaan draaien? Dat is misschien wel heel handig. Doe eens leuk. Is dus een keertje iets nieuws. Um, Hebben jullie nog een verzoekje wat ik als eerste van jullie lijstje wil draaien? Ehm, uh, doe uh, even kijken hoor. Ja. Doe maar uh, van namens Lex uh, doe mij dans in jou van Dio. Dans in jou? Je moet. Ja, want ik. Je moet, je moet ervan houden. We gaan horen of we ervan gaan houden. Als je het doet tenminste. Ik hoor niet. Daar komt aan. Nou, dat was dus Dio met dansen in jouw mooie poëtische titel. Niet Brandt, vies bedoeld of zo? Nee, vast niet. Nee, ik denk niet. En als het helemaal goed is en de techniek laat ons op dit moment niet in steek, is Barbara Barand aan de telefoon. Barbara, ben je daar? Ik ben daar, goeiedag. En dan krijg je bij ons altijd het grote applaus, wat je ook in de theaterzalen krijgt. Dankjewel, dankjewel, Kijk. dankjewel voor het applaus. Lang geleden dat we hier in, in de uitzending ja. hadden. Ja, klopt. Lang geleden, ja, het door mij hè? Ja. Ik was kan gebeuren. Dus de standaard vraag is dan na een hele lange tijd van, hoe gaat het? Het gaat heel goed. Kijk, dat is wel een te horen. ja, Ja, uh, alles gaat lekker, werk, thuis, dus uh, alles gaat helemaal goed. Helemaal tevreden. En uh, de eredivisie is natuurlijk heel spannend uh, verlopen. Ja, dat was uh, weer een erg leuke het was weer, Ja, het is nog steeds leuk. Zeker. Als we rijden van gisteren zien, het blijft uh, tot het allerlaatste moment uh, blijft het een feestje. Mm -hmm. En um, de graafschap speelde gelijk geloof ik hè? Ja, ja dat is. Wat uh... zeg je dat beter? Nee, tegen wie speelden ze ook weer? Tegen een bos. Tegen de bos inderdaad. Ja, dus het is, uh... nee, nou, ja, dat is allemaal, uh, het blijft inderdaad spannend, maar vooral gisteren natuurlijk uh, RKC uh, tegen 1-1. Ja, nee, en ook uh, vitesse en vitesse was het. Wat was het nou met het doelpunt aan de hand? En ja, Volgens mij zat die er niet in. Maar dus, uh, ik, heb, uh, nou, ik heb de scheidsrechter ook nog gehoord. En die had een, of het Eredivisie lijf had een camerabeeld, maar dat was net schuin en niet recht op de doellijn. Waardoor ja. het ook weer heel erg dubieus was volgens Brahma. Um, nee, het is niet te zien. Maar volgens mij is het ook niet te zien voor die grensrechter. dus waarom die vlag, begrijp ik niet. Ja, is, maar is het nou niet echt tijd? Want uh, er zouden in de PL's toch uh, doelen zijn, maar dat werd dus weer net niet uh, gehaald door de FIFA, omdat het niet op tijd klaar zou zijn. Um, het zou wel een mooi testmomentje zijn geweest natuurlijk, hè? Ja, maar dat zeggen we al jaren. Dat zeggen we al jaren. En je merkt het ook steeds vaak wat, in de Engelse competitie is het natuurlijk ook al twee keer gebeurd geloof ik, ook tijdens de FA -E Cup finale. Ja, maar het gebeurt voortdurend. De, het gebeurt natuurlijk voortdurend, dus uh, in dat opzicht is, maar weet je, wij kunnen daar wel lang en breed over praten, maar volgens mij over die discussie helemaal niet te voeren, want we hebben er geen enkele invloed op, en volgens mij vindt elk weldenkend mens dat camera's op de doellijnen helemaal niet zo gek zijn. Deze je de het toch nu ja. aan, de, aan de graafschap te twijfelen, je wil het daar toch internet, dat was toch Den bos? of ben ik nou in de war? Ja, dat was, ja, voor mij was het ook Den Bosch, maar ik... Want ik had gisteravond bruiloft, dus ik heb, uh, ik heb zelf geen voetbal gezien. Ik kan het wel heel even zo. Ik zo, zoek hein? dat nog even op op internet en dan gaan we verder over de doellijnen. Ja, en, en ja jongens, laat het over leuke. Uh, het blijft een grote gekke competitie. Het is fantastisch dat RKC het zo goed doet. Ja. En het is ongelooflijk hoe efficiënt als een kaartenhuis in elkaar is gezakt dit jaar. Ja, wat is daar, wat is daar nou mee aan? Man? wat uh... Gisteren, ze speelde op zich best aardig, maar opeens zakken ze er, uh, weer helemaal terug. Nou ja, je kan toch niet zeggen, sinds, je kan in ieder geval zeggen, sinds het ontslag van Arians is het er niet beter op geworden. Nou, die ene wedstrijd tegen PSV was geweldig. Ja, dat was het, één wedstrijd. En sindsdien is het echt helemaal... Uh... Ja, nee, dat is, uh, dat is toch wel de flop eigenlijk van dit jaar, FC Twente. Ja, en uh, dan even voor een andere wedstrijd, de Graafschap Den Bosch, het is zo. Um, ja, dat is een 0-0 wedstrijd geweest ook, hè? Ja, ja, nee, klopt. Nee, maar dan hadden we het goed. Ja, uh, dat is mooi. Um, het blad hoe gaat het daarmee? Met oh, gaat het ook heel goed. We hebben deze week weer een nieuwe gepresenteerd met uh, Robin van Persie en zijn vrouw en moeder op de cover. Mm -hmm. Ja, en we hebben natuurlijk met een, uh, een ander verhaal... Dan ik me heel nou even aan de telefoon. Kom zo bij je. En we hebben natuurlijk met een ander verhaal, uh, dat is wereldnieuws nu, overal in Engeland, in, uh, in Spanje, in Argentinië... Mm -hmm. Weet jullie waar ik het over heb dan? Ik weet het nog niet helemaal, want ik heb een hele drukke week achter de rug, dus... We en heb gister... op internet gekeken. Ja, nee, maar gisteren moest ik kijken. Ik... En nu sport. Ik heb een, hele een heel goed smoesje. Ik ga morgen, ga ik, uh, voor mijn acteeropleiding, want ik ga een acteeropleiding nu, nou, moet ik auditie doen. Dus ik heb me helemaal afgesloten gisteren van de buitenwereld. Heb je niet gevolgd van Drenthe en Messi? Drenthe, of uh, Drenthe, oh ja, dat heb ik wel gelezen. Drenthe, die werd uitgescholden door Messi, toch? Ja, nou ja, uitgescholden. werd altijd uitgemaakt voor uh, El Negro. Ja, en dat zegt hij in, uh, in de Nieuwe Helden. Was dat bij jullie? Ja. Dat, Echt, was dat stond toen ik er te last niet bij. Ja, dat was weer. Want dat was. Uh, Frits, mijn vader, heeft hem gesproken en daar vertelde hij dat. Dus, uh, Dat staat er ook in. En ja, en, en ook weer heel veel. Andere. Ah. Heel veel voetbal natuurlijk, ek nummer maar, dus, maar even terugkomend best... op Drenthe en Messi. Ja. ja? Ik zie Messi dat eigenlijk niet doen. Ik weet niet waarom. Nee, maar. Ja, oké, okay, maar goed, ik zie, waarom zou Drenthe erover liegen? Dus wat dat betreft, uh, de, de, de, waarom zou je erover liegen dat uh, iemand hier in de wedstrijd altijd uh, El Negro tegen is? Jaloers. Ja, dat is wel normaal. Ja, ik weet... Ik ga, je, ga je dan dat soort ja, dingen zeggen? Nou ik, zag, uit, ik, zag, ik zag het Suarez ook niet doen. Maar nee, ik heb nee, okay. het ook gezegd te hebben. Ja, maar en het hij weet dus ook een over... dus ik kan van alles gebeuren. Hè? Dus Suarez inderdaad, doet van alles. Dat is waar. Maar Messi... Ja, het, ik, het zou zomaar kunnen. Maar het is heel gebruikelijk in Zuid-Amerika. Ja. Je moet het verhaal maar lezen, daar doen ze het allemaal. Alleen het is hier gewoon niet gebruikelijk. Weet je ja, het, hetzelfde wat is eigenlijk zei. Toch? Want die zei ook: ja. Ja, in mijn land is dat heel normaal dat ik je iemand zo benadert. Maar ja, je bent niet in je eigen land, zeg ik dan. Nee, en hier hebben wij, vinden wij dat niet normaal. Nee, hier is het gewoon een scheldwoord, natuurlijk. Wat hier is ja, het schatwoord. Nou ja, kijk, kijk, je hoeft toch niet meteen een uh, racist te zijn als je dat zegt. Maar nee. je hebt hier wel andere bedoelingen ermee. Je wil iemand niet, uh, je wil iemand niet liefkloos als je dat zegt. Nee, nee, nee. Maar ja, ik, ben, ik, ik ga hem wel eigenlijk kopen, want als ik dit hoor, dan ben ik toch wel weer geïnteresseerd erin. Ik um, kan hem toch altijd. Ik koop hem altijd. Ja, daarom. Ik ga, ik ga hem weer kopen, dus dan koop ik hem weer. Maar. Um, hoe is het eigenlijk voor de rest, uh, het Nederlands elftal is weer begonnen. Bas Dost, vandaag uh, groot nieuws aan twee kanten. Eerst zou hij naar Wolfsburg gaan voor 6,5 miljoen. En zojuist was ik op VI, voor ik naar de radio ging, uh, dat uh, Bas Dost uh, het ontkent. Zegt zelfs van, waarschijnlijk is het nog helemaal niet helemaal rond. Uh, en, nou, ja, ja ik, kan niet, ik weet dat niet. Maar dat hij weggaat, dat is in ieder geval zeker. En de ja. Duitse club lijkt wel voor de hand liggend. Daar kan ik ook veel geld verdienen. En dat is een mooie competitie. Dus het lijkt me niet zo heel gek dat hij naar een Duitse klopt. Club... Mm -hmm. En uh, dan jullie, jij en je vader, hebben natuurlijk altijd al een beetje een lijntje bij Ajax. Nou, ja. lees ik de laatste tijd steeds dat ze een, een jonge nieuwe spits willen kopen. Een, een goede stand-in voor Zichterson. Een pinsitter. Ja. Een pinsitter, maar wel een jonge pinsitter die wel van de kwaliteit is van Siegtersson. Nou ben ik echt al een week lang aan het denken wie dat zou kunnen zijn. Dan kom ik op Bas dos, maar ja, die gaat niet meer naar Ajax. Maar weet jij misschien nog een naam? Nou ja, weet je, wat heb je dat hebben dat van kansen gehad. We hebben drie uh, jonge topspitsen: dat zijn Bas Dost, Luc de Jong en Ricky van Wolfswinkel. Ja. En ze konden, uh, Luc de Jong konden ze ooit voor uh, 40.000 euro of 50.000 euro krijgen, alleen de opleidingskosten van het, van het graafschap. maar dat vonden ze niet nodig. Ricky van Wolfswinkel hebben ze nooit nou gescout, Bas ja. Dost hebben ze nooit nou gescout. Dus, ik weet het niet, Het zal wel weer een of andere exotische naam laten gaan goed getoverd worden. En Luc de Jong, die zou, naar, die zou een bot hebben gekregen van Chelsea en Liverpool. Ja, Chelsea en Liverpool, hè? samen met Ola Jong. Ja. Ongelooflijk. Ja, als ik het zo een beetje aankijk, wil Chelsea een uh, half Nederlands elftal gaan uh, opstellen? Wat ze willen van de wil natuurlijk ook al. Ik geloof dat er ooit ook nogal flirtje is geweest tussen Robben en. Ja, maar er wordt natuurlijk wel heel veel gezegd. Ik, ik kan me de krantenkop vorig jaar ook nog herinneren dat ze een Ze hebben vol getekend bij Chelsea twee jaar geleden. Ik kan het wat ook helemaal niet waar was. Dus uh, dit is natuurlijk ook een leuk spel. Het komt voor zaakwaarnemers natuurlijk ook wel mooi uit. Als Real Madrid, Chelsea, iedereen je noemt. Ja. Dus daar, um... Nou ja, goed. Dat, dat die jongens op scoutingslijsten staan, zou wel kloppen. En Vertongen, hoorde ik uh, vandaag, naar heel ja, vaak, ja, ja. Het, ja, Frank de Boer heeft heel vaak gezegd van ja, Vertongen en Barcelona, dat zou wel een goede combinatie kunnen zijn. En nu hoorde ik vandaag, of las ik vandaag, dat Barcelona geïnteresseerd is in uh, Jan Vertongen. Wat denk jij? Wat daar, denk jij dat het kan, of...? Um, ja, ik, ik, ik denk dat Jan Vertongen dat wel, uh, dat wel aan kan. Ik had hem eerder eigenlijk naar Engeland gegaan. Ja, ik ook eigenlijk. Volgens mij vind ik hem wel iets, het is anders vermalen, doet het is ook fantastisch De Arsenal. Ja. Dus ik, ik weet niet, volgens mij zie ik hem eerder naar Engeland gaan. Maar ja, Barcelona in de Wilder ga je uiteraard. Ja, Barcelona is natuurlijk wel de topclub uh, die er bestaat in heel de wereld natuurlijk. En ja. Dat is... Nou ja, goed, uh, Engelse clubs, United, Manchester United, Chelsea, dat zijn natuurlijk ook geen verkeerde clubs. Nee, zeker niet. Uh... Maar dan ga je ook weer ja, Bayern München en Chelsea spelen dan de finale. En Chelsea die gaat dan op zijn mond tegen bijvoorbeeld een Liverpool afgelopen week. Het is een rare ja. competitie, ook Europees geworden hè? Ja, maar ja, dat is Nederland ook, is is ook leuk. Dat iedereen uh, in te laten liggen, dat uh, Twente gelijk speelt tegen RKC en uh, dat er van alles mogelijk is. Ja, tot slot, uh, Feyenoord uh, ja. natuurlijk. Tweede geworden, wat een verrassing. Ja. Fantastisch, grote verrassing, geweldig gedaan. En onder aanvoering van Ron Vlaar, heel knap ook. Ja. Die heeft Mario Been weggestuurd, verantwoordelijkheid genomen en gepakt. Roman Koeman heeft het geweldig gedaan. Uh, Erik Gudde, de directeur, heeft het ook heel zwaar gehad. Hij heeft ook zijn protest gehouden. Martin van Geel, hiervoor zat Beenhakker. En die zat alleen maar te klagen dat hij geld wilde om spitsen te kopen. En we hebben. Uh, van geld nooit horen klagen. Nee. Ze hebben het gedaan met afgedankte spelers van andere clubs. Klopt. Van Bacal, Elmari, tribuneklanten en Vers Dat is goed. Dus uh, ik kom even met mijn zus binnen. Maar ze uh, hebben het gewoon geweldig gedaan. En uh, chapeau. Voor Ronald Koeman ook hè. Ronald Koeman. Geweldig. Het is ook weer zoals het hoort. Het is toch mooi. Hij is een bovenaan. Ik ben blij dat Feyenoord weer gewoon terug is aan de top. En het moet weer zo blijven. De traditionele top drie stond... Uh, of is dit jaar ook de traditionele top 3 gebleken? Het is uh, fantastisch. <laughs> Eindelijk weer. Ik. Nou ja, de traditionele... Ja, oké, okay, ja, klopt, heel ja, gelijk. Ajax, Feyenoord, PSV. Ja, ja. En Twente die helemaal weg is gezakt. Heerenveen die het heel goed heeft gedaan natuurlijk uh, dit jaar. En, uh... Ja, en AZ ook fantastisch gedaan. Ik vind AZ ook, hoor. Uh, net als Feyenoord, heel knap. AZ ja. uh, heeft ons het hele jaar vermaakt. Dus, uh... We hebben een mooie competitie en daar moeten we blij mee zijn, vind ik. En we gaan het EK winnen. Denk jij het? EK? Gaan we, tot slot gaan we dat winnen? Ik denk niet dat we het EK gaan winnen, nee. Ik denk het niet. Goed, faas eruit. Oh, oh, oh. Ja, zoals zwaarpol natuurlijk, hè. Hey, jongens, Ik ga even. Wij ook. Ja, is het goed? Wij gaan muziek uh, draaien weer. Oké. Okay, dankjewel. dankjewel. Doei, doei doei. We gaan luisteren naar. Uh, als het goed is, naar Journey. Oké. Okay. En uh, ze heeft opgehangen horen ook. Mooi die tonen Zodat erachter, Ze had haast. <laughs> en eh. Uh, ja, ik ga de uitzending nu echt overdragen aan jullie. Nee, Dank u wel. Jullie hebben nu een half uur de tijd. Het gaat waarschijnlijk niet jullie niet kunnen.